Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Nederlandse politie houdt demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty International. Zo worden demonstranten gecontroleerd op identiteitsbewijzen... en slaat de politie die gegevens vijf jaar op in databanken... Dat druist volgens Amnesty in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Bovendien is er nauwelijks toezicht op de methodes van de politie... en zijn de bevoegdheden te vaag geformuleerd, al dus de mensenrechtenorganisatie. Demonstranten die hierover met Amnesty hebben gesproken... zeggen geschrokken te zijn van de informatie die de politie over hen heeft. KLM heeft zich opnieuw niet aan de voorwaarden gehouden van het coronasteunpakket. Structurele bezuinigingen werden niet gehaald. Laagbetaald grond- en cabinepersoneel en de top van het bedrijf leverden salarissen in. Maar hoger betaald personeel bleef relatief buiten schot. Al kreeg KLM personeel vorig jaar een winstdeling... en werd belastingontwijking door vliegend personeel nog steeds gefaciliteerd. De toezichthouder noemt het jaarverslag misleidend. De Duitse linksextremist Lina E. gaat vijf jaar de cel in. Volgens de rechter in Dresden was ze lid van een gewelddadige criminele organisatie die tegen neonazies het recht in eigen hand nam. Met handlangers mishandelde ze dertien mensen met hamers, wapenstokken en pepperspray. Een kostbaar schilderij dat in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's was buitgemaakt... is terug in Polen. Het 16e-eeuwse doek dat wordt toegeschreven aan de Italiaanse schilder Alessandro Turchi... is door Japan overgedragen aan de Poolse ambassade. Het schilderij Madonna met Kind is een van de 600 kunstwerken... die tot nog toe in de oorlog waren geroofd en werden teruggehaald. Meer dan 66.000 kunstwerken zijn niet teruggevonden. Het weer, vannacht geleidelijk meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen lost de bewolking op in de loop van de dag. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 You're mm -hmm.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 Me. But your lies ain't working now Now of who's hurting now Now yeah. I have to shut you down yeah. to Shut I you had down to met een hoofdletter z van zon j en zomerhit in the nation life is the answer to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 Zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomer hits. staring in your eyes, I can see lies behind them Promise it's different this time. Do we play with the fire till we burn